met het NOS journaal. De opkomst bij de Duitse CDU van bondskanselier Merkel zetels zal verliezen, maar nog wel de grootste blijft. In de buurt van Frankfurt zijn gisteravond drie Nederlanders omgekomen bij een ongeluk met een spookrijder. Een Poolse chauffeur van een kleine vrachtwagen draaide om op de snelweg A67 en reed tegen het verkeer in om een file te vermijden. Hij botste op twee auto's. In een daarvan zaten drie Nederlanders, in de andere auto zaten vier mensen. Zij raakten licht gewond. De Poolse vrachtwagenchauffeur kwam door het ongeluk klem te zitten en heeft zware verwondingen. De politie heeft drie mannen opgepakt na een dodelijk ongeluk met een fietser in Rijswijk. Bij de aanrijding waren meerdere auto's betrokken. De fietser van 62 werd gisteravond geschept door een auto. Omstanders stapten uit om hulp te verlenen. Maar al snel bleek dat het slachtoffer aan zijn verwondingen was overleden. Agenten hielden de bestuurders van twee betrokken auto's aan. Het gaat om twee mannen uit Den Haag van 18 en 19. Verhoor moeten uitwijzen of ze zich schuldig hebben gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag. Ook de 45 Jarige eigenaar van een van de auto's is opgepakt. De eerste leden van het Nederlandse reddingsteam USAR... zijn weer terug naar de noodhulp op Sint Maarten. Ongeveer 30 van de 62 leden zijn geland op Schiphol. Ze werden opgewacht door familie en minister Plasterk. De andere leden volgden later vandaag of morgenochtend. Het USAR-team bestaat uit vertegenwoordigers van defensie, brandweer, ambulancediensten en politie. Ze zijn op Sint Maarten negen dagen aan het werk geweest na de verwoesting door orkaan Irma. Het weer dan nog. Vanmiddag op de meeste plekken zonnig. Het is rond de 20 graden. Morgen meer bewolking. En met name in het oosten kans op een bui. Het wordt dan tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS. -GFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Zahoker van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Zeven kilometer tussen Kroopend, Hoevelaken en 1 Brugge. Op de A12 richting Den Haag. Er staat tussen Zevenhuizen en Soetermeer Centrum zeven kilometer file met drie kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk. Daardoor zijn bij Soetermeer Centrum drie rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zo, het is uh, 7, half en 2 Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tolweg, Tina, we, Albertjan en ik met Zandvoort op zondag. In deze aflevering uh, begonnen we met uh, Nico en Een lekkere swingende plaats al uh, aan het begin van deze aflevering van... Uh, Zandvoort op zondag, jorde de M.I. Ron. Ja, goedemiddag Albert-Jan. Het zonnetje schijnt lekker in Zandvoort... en heel veel gezelligheid in het centrum. Ja, goedemiddag luisteraars, kijkers niet te vergeten. Ja, en Rob, Ja, we zijn er weer drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Met een overvloed aan evenementen momenteel. Allereerst natuurlijk het DNRT Racing Days Festival op het circuit Zandvoort... Gisteren en vandaag een uh, laagdrempelige raceclasses. De entree is gratis, dus als u het auto's racerij van dichtbij wil bekijken, schroom niet en ga naar het circuit Zandvoort. Vanaf vanmorgen tien uur is ook de jutterskofferbakmarkt uh, afgetrapt. En die duurt toch tot vier uur vanmiddag. En dat speelt zich ook allemaal af rond het Gasthuisplein. En natuurlijk ook een gigantisch groot evenement. Het Chanty en Zeeliederen Festival. Dat vanmorgen om half elf is begonnen en nog vanavond tot half zes doorgaat. Daar hebben we later in de uitzending hebben we daar een live verslag van uh, rond de klok van kwart voor vier. Maar onze collega Dolly ten Pierik is daar aanwezig. En die zal daar een sfeerverslag uh, van doen. Uh, verder, ja, ook uh, veel sport natuurlijk. Uh, allereerst natuurlijk de WK-wegwedstrijd uh, van de heren. Gisteren uh, waren de dames aan de beurt... met een uh, prachtige overwinning van Chantal Blaak. Er wordt in Portugal gegolft door Joost Luiten. Joost heeft nog een kans om, uh, om het toernooi naar zich toe te trekken... maar dan zal hij wel uh, aan de bak moeten met de nodige birdies. Verder natuurlijk hebben we, de, zoals u van ons gewend bent... de vaste items zoals er zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want... Uh, dat kan u gelijk even meeschrijven, want er zijn nogal weer wat evenementen. Uh, blijft het weer zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht... samengesteld door onze collega Lex van der Horn. Uh, dat allemaal om half drie. Het dier van de week. Ik hoop echt dat het vandaag voor de laatste keer is. Monty. Het ho wordt hoog tijd dat Monty ook een thuis vindt. En dat is allemaal om half vijf. Het gedicht van de week. Ja, Hij kan niet anders dan in het teken van onze weerman staan, hè? Want uh, ja, de zomer zit er uh, op en uh, dat betekent dat uh, Lex van der Hoorn uh, laten we zeggen, in winterslaap gaat. En uh, dan uh, zullen we op gepaste wijze uh, afscheid nemen voor deze winterstop van Lex. En om hem te eren tijdens ons gedicht van de week uh, onder de titel Onze Weerman. Dat om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we ook nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Kort over vier hebben we natuurlijk ook Pit Report. We hebben nog tijd voor Sport Kort. En natuurlijk niet te vergeten, volgen wij voor u de voetbal-eredivisie. Zowel de wedstrijden die gisteren verspeeld zijn, als die vandaag op uh, de rol staan. Om het zo maar eens te zeggen. Ja, er is alweer wat uh, gebeurd he, bij de eredivisie. Ja, he, ja, ja, PSV is goed bezig. He? Ja, en uh, Feyenoord, wat minder. Dat was, dat was gisteren. Uh, daarover rond de klok van tien over half drie uh, meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo is het maar net, Albert-Jan. We hebben er weer zin in drie uur lang bij ZFM. En als je mee wilt kijken in de studio aan de Tolweg 10 dan ga je naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je 24 uur per dag live mee. Doei nu de Mary Jane Girls. Hier zijn ze met In My House. Ja, we zitten even vanmiddag weer, hè, in ons uh, huis aan de Tolweg 10a. Albert Jan en ik zelf met Zalvoort op zondag. Yo, de, de Mary Jane Girls. Lekkere muziek uit de jaren 80. Dat was In My House. Gisteren zouden ze eigenlijk een uitzending hebben, hè, de Beach Boys. Nou, wat die gaan doen, daar hoor je straks veel meer over. That's why God made, that's why God made the radio, that's why God made the radio, that's why God made, that's why God made the radio, and so is it, my name, That's why I got, made radio, je hoorde de, de single van de Beach Boys. Nee, dat zijn niet de Zandvoorts Beach Boys, want ze gaan iets heel anders doen daarover straks veel meer. Die gaan Amsterdam-Dakar rijden in oude barrels. Daarover straks veel meer, maar eerst het Zandvoorts nieuws in het kort met Albert-Jan. Marco van Avermaten wint Dorpsomroepersconcours. De dorpsomroeper van het Zeeuwse Filippine uh, heeft gisteren het 19e Stads- en Dorpsomroepersconcours van Zandvoort gewonnen. Hij kreeg van de jury bestaande uit burgemeester John de Zwart, Rob van to Ton-Torenburg, regisseur en Arie Koper, genootschap Oud-Zandvoort, de meeste punten. Harmen de Vries uit het Friese Eilst werd keurig tweede, vlak voor Jan Prins, de dorpsomroeper van het Noord-Hollandse De Rijp. Nou, gisteren was het Burendag, maar vandaag ook nog, want vandaag kunt u van 2 tot 4 uur, bent u welkom in het nieuwe wijksteunpunt voor Zandvoort Centrum, de Blauwe Tram. Het wijksteunpunt uh, houdt deze middag open huis voor alle buren van de Blauwe Tram en de inwoners van het centrum van Zandvoort. U krijgt informatie over alle activiteiten, u, krijgt, u kunt een rondleiding krijgen en er staat een wensboom met wenskaarten... zodat u kunt aangeven waar u aan mee zou willen doen, wat u zelf zou willen organiseren en wat u graag zou willen voor de toekomst van de Blauwe Tram. Tevens zal er informatie uh, worden gegeven over het doen van diverse vrijwilligerswerk in de Blauwe Tram.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 Bij gemeente Zandvoort. Die moet u na uw aanmelding op de regionale evenementenkalender... ...gewoon doorlopen. Nogmaals, aanmelden voor de evenementenkalender van 2018... ...voor 1 november en via de gemeentelijke website... ...kunt u het formulier downloaden... ...en u kunt het digitaal versturen naar info, info Dat was het, het Zandvoort Nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM Zandvoort-app... Blijft gewoon goed. hè? is Silver Survivor en The Eye of the Tiger. Je hoort hem bij ZFM. Ja, we zitten inmiddels niet meer in de zomer. Alhoewel, we hebben wel lekker zonnig weer op dit moment in Zandvoort, Albert-Jan. Heerlijk, maar toch echt? In? Ja, toch echt is de zomer over hoor. Ja. En dat brengt ons bij de volgende plaat. Een gauw fantastisch Pinkfields. ...om half drie bij het weerbericht. Of de summer echt over is wat betreft het weer. Ja, we zitten in de herfst. Joh, dat is Springfield en de summer is over. En dat zeg je heel goed, uh, Albert-Jan. Onze collega's van Veronica hebben dat goed gedaan met deze plaats. Ja, briljant. Want iedere keer als je deze plaat hoort, denk je aan Veronica. Klopt. Ja. Goed. Uh, uh, ja, het is uh, gezellig uh, in het centrum op dit moment. Ja. Shanty aan zee. En wel voor het twintigste jaar Chanties aan zee vandaag. Het Chanti en Zeeliederenfestival in Zandvoort aan Zee is 21 jaar geleden geboren in Woutsend in Friesland. Dit pittoreske, water, dit pittoreske watersportplaatsje aan de E tussen de Friese meren is de thuisbasis van het Shanty koor de Pullersjongers. Hier werd in 1997 het Shanty festival georganiseerd als een van de eerste in Nederland.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 Vanwege het vierde Lustrum alweer... heeft de organisatie een Lustrum-programma-boekje uitgebracht... en het logo is in een fris nieuw jasje gestoken. Met trots en blijdschap presenteerden Maaike Koper... Fred Paap, Theo Verburg en Ben Zonneveld dan ook... het twintigste festival. Inmiddels, uh, inmiddels ook een van de oudste festivals van Nederland. Het programma is begon vanmorgen om kwart over tien bij Nieuw Unicum... en de afsluiting is rond kwart over vijf bij het Wapen van Zandvoort... Het volledige programma kunt u terugvinden in de Zandvoortse Courant. En om kwart voor vier gaan we even live schakelen met onze collega Dolly Tempierik, want die heeft zich in het Shanty Koren gebeuren, of die heeft zich nu daarin gestort. En dan gaan we om kwart voor vier eens even met haar bellen... hoe de sfeer is tijdens dit prachtige Shantie- en zeeliederenfestival in Zandvoort. Dat dus straks om kwart voor vier. Jawel. Nogmaals een hele goede middag en leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat ook doen, hè, want... Tot aan vijf uur zijn wij op de radio. En dat is altijd gezellig. En de goede muziek van Andrew Gold. Gaan we houden. Er is Lonely Boy. Ik was born on a summer day 1951. En with the slap of a hand. dress him up me and we'll send him to school. It'll teach him how to fight to be. Nobody's Het is wel zielig eigenlijk, hè? lonely boy. We gaan terug naar 1977 met de van Andrew Golds. Dat was inderdaad de lonely boy. weerbericht. Ja, daar gaan we dan met het uh, weerbericht voor de komende dagen. Oh, Albert-Jan heeft het druk. Uh, Poepoes, wat zeg je ervoor Dat we op vakantie gaan. Ja, uh, ja. dat gaat ook gebeuren <laughs> hoor. De laatste uitzending vandaag. Goed, het enige echte Zandvoortse weersverwachting, samengesteld door onze collega Lex van der Hoorn. Vandaag hadden we natuurlijk eerst wat kans op mist, en dat was behoorlijke mist. Maar nu is het inmiddels lekker zonnig geworden. Er staat een zwakke oostelijke wind en de maximumtemperatuur vandaag is circa 20 graden. Mm. Ja, ja. Eh, ook morgen hebben we ochtends kans op wat mist, maar eh, ook ruime perioden met zon. Ook dan is de wind zwak. De maximumtemperatuur morgen in Zandvoort is circa 19 graden. En ook dinsdag hebben we een ruim periode met zon, nog steeds weinig wind... en de maximumtemperatuur op dinsdag in Zandvoort is circa 18 graden. Kijken we even naar de vooruitzichten. Het blijft rustig weer met overdag geregeld zon. Weinig wind en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. De neerslagkans neemt vanaf aanstaande donderdag geleidelijk wat toe. En de langjarige gemiddelde maximumtemperatuur van Zandvoort is circa 18 graden. Dus daar zitten we nou boven. En de zeewatertemperatuur is ook nog altijd behagelijk hoor, langs het strand. En die is 17 graden. Even een duifje nemen. Al dus Lex van der Hoor. <lacht> Oké, okay, het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of op de ZFM Stanford app. Dat was het weer. En als je dan de app hebt, dan ga je even naar het menu toe en kies je voor Meteopagina. Daar vind je het meest recente weerbericht uit Standfort. Hier is Klean Bandits, oh, oh, oh, oh, oh. we are miles from comfort. We have traveled land and sea.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 I'd rather be, yeah. yeah. ook al de hitfabriek die uh, Clint Bennett heet. En dit was een van de eerste single show, the I'd rather be bij ZFM. Nogmaals goede goedemiddag, we gaan eens even kijken naar uh, de Eredivisie... want uh, gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld... waaronder uh, Willem 2 tegen SC Heerenveen. Daar werd het 1 uh, tegen 2. SC Heerenveen heeft een goede start van het seizoen zaterdag vervolgd in Tilburg. De Vriezen kwamen terug van een achterstand... en wonnen uiteindelijk bij Willem 2 met 1 tegen 2. Voor Herenveen dat als enige ploeg dit seizoen nog geen wedstrijd in de divisie verloren... was het de vierde zege in de competitie op rij. Met 14 punten uit de zes wedstrijden gaat het team van Jurgen Streppel zelfs aan de leiding. Feyenoord kon Herenveen later op die avond op zaterdag de winst, bij winst op NAC weer voorbij gaan... maar dat heeft Feyenoord niet gedaan. AZ en PSV die vandaag spelen hebben minder verliespunten dan Herenveen. Ja, dan gaan we inderdaad naar die wedstrijd waar je het net over had. Feyenoord tegen NAC Breda... Een verlies voor Feyenoord, 0 tegen 2. Feyenoord heeft gisteravond in de Kuip uiterst kostbare puntenverlies geleden... tegen het gepromoveerde NAC Breda. Werd het namelijk verrassend met 2-0 verloren. De nederlaag tegen NAC was voor de landskampioenen... de tweede verliesbeurt op rij in de competitie. Vorige week werd op bezoek bij PSV ook al met 1-0 verloren. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam in de 33 ste minuut op achterstand... door een treffen van Giovanni Korte. De NAC-speler stond helemaal vrij na een rommelige corner... en schoot rustig binnen. Feyenoord kreeg in de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid... om gelijk te maken maar Michel Kramer faalde vanaf de stip... nadat de scheidsrechter Jochem Kamphuis de bal makkelijk op de stip had gelegd. De vervanger voor de geblesseerde Nicolai Jurgensen... zag uh, zijn inzet worden, uh, worden gekeerd door NRC-doelman Mark Romano... die vervolgens bij ook de rebound van Jean-Paul Boetius onschadelijk maakte. Vier minuten voor tijd gooide Nak het duel... na een blunder van Brad Jones op slot. Invaller uh, Thompson Ene Volsum... Koud in het veld kon simpel binnenschuiven naar de vlater van de Australische goalie. Zo hé, dat was een blunder. Heb je hem gezien ja, of niet? Ja, ik heb hem gezien. Oh, dat was niet ongelooflijk. Nee, niet echt. Heracles Amelo dan tegen Rode EC. Gisteren gespeeld 2 tegen 1. Rode EC wacht ook na zes wedstrijden in de Eredivisie nog op e een eerste winstpuntje. Op bezoek bij Heracles Amelo gingen de sluiten van de Eredivisie... een blessuretijd onderuit, 2 tegen 1. Invaller Vincent Vermeij vertaalde het veldoverwicht van de thuisploeg... in de extra tijd met een winnende treffer... Dat was zuur voor Roda JC dat afgelopen woensdag tegen Capelle... wel een succesje in het bekentoernooi mocht vieren, 5 tegen 0. En dan gaan we naar OO Den Haag. ADO Den Haag tegen Sparta Rotterdam, 1 tegen 0. ADO Den Haag heeft de beroerde competitiestart definitief achter zich gelaten. Dankzij een fraaie treffer van El Kayati... werd Sparta Rotterdam zaterdag met 1-0 verslagen. Uit de laatste drie duels pakte ADO Den Haag 7 punten... waarmee het team van trainer Alfons Groenendijk voorlopig aardig afstand heeft genomen van de onderste plaatsen. En dan vandaag is er al één wedstrijd gespeeld vanmiddag om half één. Een belangrijke wedstrijd voor de kop van de eredivisie. Dan hebben het over Utrecht tegen PSV. PSV heeft er redelijk zijn best gedaan met 1 tegen 7. PSV heeft een klinkende 7-1 zegen bij FC Utrecht geboekt. Locadia speelde met vier goals en een assist door een hoofdrol. Utrecht begon sterk en desers. Des trof de lat, maar bij PSV's eerste kans... scoorde Lucadia uit een rebound. Labwayat maakte vanaf de stip de 1-1... na een overtreding van Izimat Is Miroum. Lozano bracht PSV op 2-1 na een fout van Van der Steek... die eerder een grote kans gemist had. Na de rust voerde, voerde Lucadia de score op. Hij maakte via keeper Jensen, lat en paal de 3-1... en met zijn schot in de verre hoek de 4-1... In de slotfase liep PSV verder uit... dankzij door Van Ginkel en Locadia benutte strafschoppen. In de slotminuut maakte Bergwijn PSV zevende treffer. Oké, okay, twaalf minuten op dit moment gaande Ajax tegen Vitesse. 0 tegen 0. Dan gaan we naar FC Groningen thuis tegen FC Twente. Tussenstand 0 tegen nul. Uh, VVV Velo tegen Pek Zwolle. Ook daar staat het 0 uh, tegen 0. En om kwart voor vijf de kraker van de dag. AZ in Alkmaar thuis ontvangt Excelsior. Oké, okay, we houden de wedstrijden voor je in de gaten... bij Zandvoort op zondag. ...vandaag uh, voor gekozen heel veel uh, klassiekers wat betreft de muziek. Zo, ook deze van The uh, de Brothers Jansen je hoorde de single Stamp. En deze mag er ook zijn. En ik en Simon, hier is Pak Maar Mijn Hand...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 Samen met single kijk omhoog. Is dit toch wel een van de toppers van Nick en Simon? Pak maar mijn hand. En als je weer een wedstrijd hebt verloren. Nou, dat geldt niet trouwens voor uh, SV Zandvoort. Want de uh, SV Zandvoorters, die speelden gisteren heerlijk. We hebben het over Zandvoort 4. Die uh, wonnen met 4-1 tegen AFC. En uh, ja, Zandvoort 1, die won met uh, 6-1 van VSV, uh, Albert-Jan. staat genoteerd. Geweldige prestatie van, uh, van Zandvoort gisteren. Goed, uh, gaan we even, even, even wielrennen. Vindt je het goed? Ja, gaan we eens even naar gisteren. Naar de, de WK-wegwedstrijd voor de dames. Chantal Blaak is gisteren in het Noorse Bergen wereldkampioen geworden. De wielrenster die eerder dit jaar ook al de Nederlandse titel op de weg pakte... veroverde op magistrale wijze de regenboog regenboogtrui door naar 152,8 kilometer... heuvelachtige kilometers solo over de finish te komen. Blaak maakte in de finale deel uit van een kopgroep van drie... waar later ook Anna van der Breggen en Annemieke van Vleuten en twee anderen bij aansloten. Op iets minder dan 7 kilometer voor de finish... plaatste Blaak een versnelling die al haar rivalen te machtig was. Van, de van der Bergen en Van Vleuten hielden vanwege het belang de benen stil... waarna de Zuid-Hollandse van Boels, Dolmans, Solo naar de streep reed. Nou, vandaag dan de heren. De WK-wedstrijd is vanmorgen begonnen in Kolsnes. en via golvende wegen richting de imposante Sontra-Hangbrug... Die verbindt het eiland Sontra met in 1236 meter met het vasteland van Noorwegen. Een kilometer of tien draaien de renners het lokale circuit op. Dat is 19,1 kilometer lang en staat 12 keer op het menu. In elke ronde zitten 281 hoogtemeters en aangezien de aanloop ook al 471 hoogtemeters bevat... komt het totaal van het WK-wegwedstrijd voor de mannen op zo'n 3843 hoogtemeters. En als ik er even een blik werp op de televisie... Ze hebben nog 80 kilometer te gaan. We houden nu op tal. Ja, er kan nog heel wat gebeuren. En hoe doet uh, Tommert? Doet hij ook mee of niet? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. ja, ja kanshebber. Mee. Uiteraard hoort, bij, hoort hij ook bij een van de kanshebbers. Maar voor Nederlands begrip hebben we natuurlijk een briljant WK achter de rug. Met de individuele tijdritten, de ploegentijdritten, allemaal medailles. En vandaag zou het natuurlijk een bekroning zijn als het een Nederlandse renner ook deze WK-wegwedstrijd naar zich toe zou trekken. Maar wij houden u op de hoogte. Zo is het inderdaad. We houden de wedstrijd in de gaten. In de, in de gaten. Nog uh, 80 kilometer te gaan. Tell me what you really like.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 Don't have to run. De Daft Punk en uh, The Weekend En I Feel It Coming Ja, we gaan op naar het nieuws en weer Van uh, drie uur en daarna zijn we er nog Twee uur lang En uh, dit is uh, de laatste plaat voor drie uur De Porter Sisters Your inspiration I love the way that you give Your heart so freely